Op een eiland. Dagboek van een eilandbewoner. Jan Wolkers. Dit is de Bredenburg... vandaan wij vanaf nu een nieuwe cyclus... met berichten uit de eenzaamheid tegemoet zullen gaan zien. Misschien heeft u het vanmorgen al gehoord... zo niet, dan vertel ik u nu... dat wij Jan Wolkers vanmorgen om half zes... op een somber uitziend plaat hebben achtergelaten. U kent de bedoeling van Wolkers. Zeven dagen leven van de natuur... Zonder het aanraken van producten van onze consumptiemaatschappij die hij toch voor die tijd bij zich heeft. Met champagne in de hand liet we hem achter een stip in de ruimte met in zijn bezit een drukbel en een naambordje, want dat heeft hij echt bij zich. U weet dat hij een hek rond het eiland wil gaan bouwen. Het is natuurlijk moeilijk om een man die ruim zes uur op het eiland zit naar ervaringen te vragen. Bovendien heeft hij zich nog niet bewogen in de donkere nacht van de Waddenzee. En ik zeg dit erbij omdat Jan ons weer heeft verteld dat zijn horoscoop voorspelt dat hij zijn einde in de eenzaamheid zal vinden. Tja, het kan een eerder verend weekje worden. Als alles goed gaat, dat roepen we dan steeds, dan zit hij nauw mee te luisteren. Ik hoop dat we contact hebben. Bredenburg naar Rotterdam, Ben je daar Jan? Over. Ja, hier ben ik Willem. Over. Dit was de drukbel, hè? Goed, uh, is er iets te vertellen na die zes uur? Uh, althans iets over de tent, hoe je die aangetroffen hebt. We hebben van Godfried vanmorgen gehoord dat hij hem schoon had gemaakt. Heb je dat zelf kunnen ervaren, over? Ja, de tent is in prima staat. Hij er was erg schoon. Ziekelijk nauwkeurig bijna opgeruimd. Met al die wonderlijke uh, voorwerpen die ik er ook in om me in vond, Allemaal op zijn plaats. Nee, dat was uitstekend. Over. Wat heb je deze eerste zes uur nou gedaan? Je, moest je wennen al aan het, aan het gezicht, aan die donkere hemel. Hoe is het weer over? Het, erbij? over. het weer is hier uh, geweldig goed geworden. De, de lucht is helemaal open gegaan. Ik geloof dat de wind iets harder geworden is... wat ermee uh, samenvalt meestal. En ik heb deze paar uur... heb ik al verschrikkelijk veel over het uh, eiland gezworven. Ik heb een uh, kermijnrode ligustenpijlstraat gevonden. Dood weliswaar... Dus die kan ook uh, aangespoeld zijn. En ik heb een, uh, nou, een, tien minuten geleden heb ik een uh, bijna volwassen schoollexer en die, uh, dat zijn beest, is bijna zo groot als een kip... heb ik zo door een, uh, door een zilveren mee naar binnen zien slokken. En terwijl hij ermee wegvlogen met het beest nog half uit zijn bek... hikt je hem weer op, viel het beest weer op het, op het water... en ik, uh, ik rende erachteraan, maar je bent toch te laat. En je moet natuurlijk ergens in de natuurse gang gaan. En toen pikte je hem weer op en toen slok je hem helemaal naar binnen... Uh, voor de ogen van zijn krijzende ouders. Over. Ja, jij geeft over. Aardig verhaal. Wat, uh, wat was dat precies voor vogeltje wat aanspoelde? Want dat is de luisteraars denk ik niet in één keer duidelijk. Over. Nee, dat vogeltje wat, wat hij pakte, dat was een schoolekster. Uh, maar ik heb hier al een dode wulp gezien. Dat is heel tragisch. Dat is zo'n zo beest met zo'n lange, kromme snavel. Die zo'n prachtig... Uh, prachtig... Uh... Warm geluid maakt. Het is net of je, of je Kerstlin Ferrier hier uitgedroogd aantreft. Dan heb ik een, een dode jonge zeehond gevonden. Die was al denk ik een, een paar weken dood hoor. Want zijn botten zaten wit in zijn, in zijn vel dat ook helemaal verdroogd was. En nog een paar dode eenden en uh, nog wat vogels zo. Over. Gezellige boel Jan. Bovendien gaan we ook nog eten. Hè? Jij niet. Ik heb gezegd dat je je gaat voeden. ...van allerlei passerende insecten. Ben je dat nou nog steeds van plan nu al die dode vogels en dode zeehonden hebt zien liggen? Bovendien moeten we natuurlijk niet de indruk krijgen dat het één dode boer is. Er leeft toch ook nog wel wat, hè? Over. Ja, dat wil ik jou zeggen. Ik ben dus uh, Mijn lijn ligt al uit. Ik ben dus uh, uh, aan de zeekant, aan de Noordzeekant dus... vissen, uh, om aan de lijn te doen. En ik had er een stuk of twaalf, vrij grote. Dat me een beetje denken aan dat... Uh, aan, aan Moos die langs de na een enorme uitputtende voettocht langs de synagoge komt. Hongerig, naar binnen glipt. Een schaaltje garnalen ziet staan dat opheet En dan komt ineens de rabbi binnen en zegt... Verdomme, waar zijn de vooruitjes van de besnijders van gisteren? Over. Uitstekend verhaal, Jan. Het kwam niet helemaal over hier in de Bredenburg... maar je hoeft het, dacht ik, toch niet te herhalen. Zeg, uh, het klinkt allemaal als een jongen die uh, op schoolreisje gaat voor mij... En die de eerste dag op de fiets 50 kilometer gaat afleggen. En de verdere dagen misschien nog maar 2 kilometer. Je bent ontzettend enthousiast. Denk je dat te blijven, die uh, rest van die dagen? Over. Jawel, want ik ben niet, uh, niet zo'n eendags vlinder. Ja, de, de, de, de natuur, dat is voor mij niet zomaar een kortstondig enthousiasme. Dat leidt, uh, om het eens met een, uh, de woorden van een criticus over mijn werk te zetten, tot symboliek en verdieping. Over. Ja, lach je nog na, dat kwam nog net meer. Je hebt dus een idee dat je het wel gaat redden. Hè? Want ik heb sterk het idee dat je, dat je die mensen zo gaat missen, hè? waar je anders altijd tegen praat. Je bent nu alleen, het is nog maar zes uur. En in je achterhoofd zullen de geluiden van de boot misschien nog, uh, nog zitten. Maar je gaat die dagen zonder mensen in. Is je dat, lijkt je dat niet een enorm bezwaar over... Nou oh nee, want toen jullie weggingen, niet tegen jullie, omdat ik dacht hè, die rotzakken zijn opgedonderd. Ik bedoel, ik vind jullie allemaal erg aardig, maar ik had een enorme behoefte om hier alleen op dat eiland te zijn. En het was voor mij helemaal niet zoals uh, Godfried Bomers, had. Dat, dat, dat vond hij een prachtig moment. Maar voor mij was het echt uh, opdonderen, laat me alleen. Want kijk, jij zegt wel, uh, uh, veel mensen nodig en dan praat je graag tegen. Goed, als ik met mensen ben, praat ik er tegen dan, uh, maar uh, ik kan juist verschrikkelijk goed ook alleen zijn over. Goed, we zullen kijken wat we de Nederlanders kunnen doen, of je misschien kunt blijven daar, hè? dat weten we nog niet. Ik moet even vragen hoe lang we nog hebben, dat zijn uh, drie minuten. Het is inderdaad vreemd dat uh, voor mij dan in de eerste van zo'n cyclus die tien minuten toch nog lang duren. Jij had gisteren ook steeds de ervaring dat het veel te kort is, hè? maar ik vind dat het vrij lang duurt op het ogenblik. Heb je datzelfde over? Nee, ik heb, uh, ik heb verschrikkelijk veel te vertellen. Ik ben hier... Uh... Op die uitkijkpost geklommen. Dan heb je een magnifiek uitzicht. Dan zie je het eiland liggen. Die dijk. En dan aan de rechter aan de Noordzeekant de duinen. Met een soort kleine slufter ook. Dat, uh, dat ligt hier meteen achter die keten. Waar water in staat en waar mee we bij zijn. En ik heb hier al die schuren en keten heb ik binnengekeken. Ik heb een televisietoestel zien staan. Even keek ik, uh, was ik verrast. Want ik dacht dat er een... Dat ik een cactuscondoom op de grond waarnam, maar het was een worstvelletje En dat stelde mij wel teleur, want het zou bepaalde geneugden op dit eiland toch voor mogelijk gehouden hebben. Maar dat is dus een illusie. Over. Jan, we moeten ook rekening houden met de luisteraars boven de 50 jaar. Goed, je hebt wel ontzettend veel gezien, begrijp ik. Um, ik dacht dat we er zo'n beetje waren. We hebben nog twee minuten. Heb je ook een verhaal wat, uh, wat niet met condooms te maken heeft. En niet met dode vogels. Maar gewoon iets moois. Kun je dat nog vertellen? Over. Ja, dat heb ik al uit een treuren verteld. Ten eerste vind ik dode beest erg mooi. Huh? En uh, ook, ook erg tragisch natuurlijk. Maar ik heb het vanmorgen al gehad over hele lila velden van Seeraket. Als je bijvoorbeeld die de Waddenzee ziet. Die is fluweelgroen. Uh, ik heb daar uh, eerst mosselen gezocht. Want ik dacht ik ga eerst... ...mosla aan de haak doen... ...maar die waren zo rot en vies... ...dat uh, die heb ik weer weg moeten gooien... En toen ben ik genalen gaan vangen... ...en die... Uh, mijn, ...mijn lijn ligt nu uit... ...en verder heb ik wat... Pracht ...van het prachtige... ...lichtgroene zeeslaar gegeten... ...dat is heel lekker, dat is licht zout... ...over. Goed, je begrijpt waarschijnlijk dat ook de luisteraars... ...het een enorme overgang zullen vinden... ...om na een week lang verbonden te zijn geweest... ...met Godfried Boom als jou wij moeten gaan besluiten, want de tien minuten zijn om. We wensen je hier vanavond veel sterkte. Um, als je nog een korte opmerking hebt, dan moet je dat binnen tien seconden kun je die geven. Dan krijg je, krijg je nu even over. Ja, uh, uh, ik zal even een beeld geven van wat ik zie uit dit huisje. Waar takkenbossen, waar kwikstaartjes op zitten. Dan in de verte liggen nog steeds die voedselpakketten en de gele jerrycan met water, die staan nog onaangeroerd op het strand. Die zal ik straks wat verder naar binnen slepen, want anders worden ze weggespoeld en dan uh, blijft er helemaal niets over. Over. Goed, dus niet de roekeloos, hè? De luisteraars thuis die kunnen gaan doorgenieten van het verhaal van Jan Wolkers de hele week. Van 12 uur tot 10 over 12. Maar u kunt hem morgenochtend ook horen in Weer of Geen Weer. En dat is om half 10. En dan zullen we nog uitgebreider over vogels gaan praten met Bert Gartoff. Voor op dit ogenblik is dit het laatste vanuit de Bredenburg. Alleen op een eiland. Dit was het dagboek van de eenzame eilandbewoner Jan Wolkers. Contact vaste wal Willem Ruys. Vara Afroproductie, geen gauwswaard.